9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Hongarije zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de herverkiezing van premier Orbán. Vorige week einde waren er ook al massaprotesten tegen de premier. De demonstranten in Boedapest vinden dat Orbán... een propagandamachine voor zichzelf heeft gecreëerd. Volgens de betogers heeft hij daaraan zijn monsterzegen te danken bij de verkiezingen van 8 april. Hij haalde meer dan de helft van de stemmen en heeft nu twee derde van de zetels in het parlement. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als Geef ons de democratie terug en we willen persvrijheid.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 George Bush senior stemde zelfs op Clinton, de democratische tegenstander. De kist van Barbara Bush wordt nu overgebracht naar het Bush-complex... en daar wordt ze begraven.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 Het weer. Het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden. Morgen eerst zon. Het wordt nog 22 tot 26 graden. Maar later neemt de kans toe op buien met onweer. Dit was het NOS-journaal. Deze zomer in Koninklijk Theater Carré. Het Pauperparadijs. Een theaterspektakel over arm en rijk. Een waar gebeurde geschiedenis waar nog steeds niemand van wil leren.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 Goedenavond. Volgens mij was dit ook het muziekje dat we hoorden op NPO Radio 1 toen hij koning werd van dit land. Dat is mooi. Goedenavond. Welkom bij het derde en ook laatste uur... van deze WNL-special over vijf jaar koning Willem-Alexander. Straks horen we kort zes ambassadeurs die een speciale band hebben met de koning. En wij gaan ook spreken over de toekomst van onze monarchie. Want ja, we mogen best vooruitblikken ook. Niet alleen in Nederland, maar ook buiten onze landsgrenzen... is koning Willem-Alexander een graag geziene gast, zo heet het. Als uithangbord van ons land, voor onze cultuur... kan hij ook veel betekenen op bijvoorbeeld handelsmissies. Het eerste staatsbezoek van de nieuwe koning gaat naar Polen. Het eerste staatsbezoek van de koning ziet er wat anders uit... dan we gewend zijn van zijn moeder Beatrix. Vooral de handel staat centraal. Eind oktober gaan de koning en koningin naar Australië. Het is hun achtste staatsbezoek. In hoofdstad Canberra worden de slachtoffers van de rampvlucht MH17 herdacht. Er zaten ook veel Australiërs aan boord. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op staatsbezoek in Italië. En de koning sneed daar een opmerkelijk politiek onderwerp aan. De migratie. Problematiek. Als je een staatsbezoek aan Italië brengt, nu in 2017... en je gaat niet over de migratieproblematiek praten... dan kan je eigenlijk geen staatsbezoek brengen. Het is zo'n belangrijk thema in dit land. Morgen begint het staatsbezoek van koning Willem-Alexander... en koningin Maxima aan China. Er reist een handelsdelegatie mee... met de top van het Nederlandse bedrijfsleven... om handelsovereenkomsten te sluiten. Nederland krijgt twee reuze panda's van China. Het is een manier voor Chinese machthebbers... om de banden aan te halen met handelspartners... Bij mij aan tafel zijn aangeschoven Hans Biesheuvel. Hij is de oprichter van Ondernemend Nederland. Henk Tevelde is professor Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. En nog altijd aan mijn zijde, zoals de afgelopen twee uur ook... Jan Kees Emmer, Koningshuisdeskundige bij WNL. En hoofdredacteur van Oranje Boven. Welkom alle drie. Ja, hij is heel belangrijk, onze koning, ook voor het gezicht naar buiten toe. Hè? Is dat, Want Henk Tevelde, u weet dat, omdat u ook zich ook heeft bezighouden met 200 jaar... Jaar koninkrijk, is dat iets wat typisch bij ja, onze koning hoort, bij, bij onze geschiedenis... of is dat gewoon de rol van, van, van koningen, dat zij zeg maar een land vertegenwoordigen? Dat zeker. De koning heeft dat ook zelf aangekondigd bij zijn inhuldiging... dat dat een van de taken was die hij voor zichzelf zag... Het is wel opvallend, dat werd ook wel al gezegd in die, uh, al die teksten, dat, uh, dat het bedrijfsleven bij hem uh, duidelijk ook echt uh, vooraan staat. Uh, misschien wel meer dan bij zijn moeder, dus hij legt wel zijn eigen, zet wel zijn eigen accenten, maar dit is op zichzelf wel echt wat bij een vorst hoort. Hè? Dat is wel het internationaal vertegenwoordigen van een land, er is eigenlijk geen vorst die dat niet als zijn taak uh, ziet. Nee, een hele belangrijke taak ook. Want in het vorige uur uh, zei jij, Jan, Jan Kees Emmer... van: het is zo belangrijk dat als er in het binnenland iets gebeurt... een, een ramp, dat dan de koning er is. Dat is eigenlijk zijn core business. Terwijl een ander zou zeggen... nee, de core business is dat hij de BV Nederland vertegenwoordigt. Nou, die, die, dat optreden tijdens, uh, in, in tijden van rampen, dat is nummer één. En nummer twee is die vertegenwoordiging in binnen- en buitenland. En het, aan, en het aanjagen van die verbinding. Maar dat is... In het ondernemerschap. En deze koning heeft er nu juist voor gekozen om ook naar buiten toe internationale de Nederlandse handel te vertegenwoordigen. Ja, en dat is een belangrijke taak voor hem. Hele belangrijke taak. Hans Biesheuvel, u bent vaker in het Kielzog van het Koningspaar meegereisd, bijvoorbeeld naar Brazilië, heb ik me laten vertellen toen u missieleider was. Hoe was dat, de koning van dichtbij aan het werk te zien? Ik zou zeggen heel inspirerend. Hè. Het is uh, niet alleen de koning, ook de koningin. Hè. Die waren echt, zijn echt een goed team, zeg maar. Uh, ik was toen zeven dagen lang van zeven uur s ochtends tot tien uur s avonds met z'n pad. Letterlijk hè, van zeven uur s ochtends tot tien uur s avonds. Ongelooflijk. En er waren toen ruim 200 bedrijven mee. We hebben toen tien plaatsen in Brazilië opgezocht in, in, in een week tijd. Ja, geen spoortje van vermoeidheid, geen spoortje van desinteresse. Ieder bezoek, ieder hand, handshake was gewoon uh, to the point. Ja, echt razend knap. Ik lag het na een week er echt helemaal af, zeg maar. Ja, En Ze gingen heel, heel enthousiast, heel en ging heel enthousiast uh, zeg maar, weer terug. Dus uh, nee, dat is zeer inspirerend. Ja, ja en to the point. mensen dus. Nou ja, en ze hebben er echt verstand van. Hè? Kijk, als je, ook, ook de koningin, zeg maar, weet, is echt geïnteresseerd in ondernemerschap, in financiering. Hè? Ik ben zelf ook betrokken bij microfinanciering, microfinanciering Nederland. Nou, daar is Maxima natuurlijk ook een van de grondleggers van. Uh, ze stellen ook echt de juiste vragen uh, en dat maakt natuurlijk uh, geeft ook ondernemers als je naar het buitenland bent is dat verre Brazilië bijvoorbeeld geeft een klein stukje zelfvertrouwen want het is natuurlijk heel wat voor een MKB-bedrijf... om naar zo'n groot land te gaan. Maar zij stellen op je op je gemak. Uh, en dat vind ik echt, echt heel knap. Ja, en, en nou kun je, hebben we gezien in China bijvoorbeeld... de afgelopen week gaat, gaat Rutte daarheen... met, met ook heel veel MKB'ers of, of bedrijven. Uh, zonder de koning, maar dat is dus een groot verschil? Nou, ik wil zeggen dat het een groot verschil... is. Rutte heeft ook die gaven. Mensen op hun gemak te stellen en een goede sfeer te creëren. Ik denk dat wat dat betreft de koning en, en Rutte, uh, premier Rutte... elkaar wel een klein beetje... Hè? En als ze elkaar eens even knie zijn, zijn er natuurlijk ook leeftijdsgenoten, snappen elkaar, denk ik, heel goed. Uh, wat bij de koning natuurlijk heel speciaal is, is dat hij samen nogmaals met Maxima het hele sterke team is. En dat vind ik heel bijzonder. Ja, en vergeet niet, hij is koning. En uh, Rut is een politiek uh, gekozen premier. En uh, daar zijn er heel veel van in de wereld, maar van de koningen zijn er veel minder. En je ziet dat dat deuren opent die uh, op andere momenten gesloten blijven voor landen met geen koning. Ja, het is toch zo. Want we zijn heel erg natuurlijk ja. geneigd naar de personen te kijken ja. van de koning en de koningin. Ja. Maar uiteindelijk is het vooral, uh, vooral de institutie monarchie hè, waar je naar zit te kijken. Dat is eigenlijk toch, ik bedoel uh, de, er zijn allerlei mensen die in die rol uh, ook zoiets zouden, misschien zouden kunnen doen. Zij doen het goed, maar het is allereerst uh, die constellatie van die institutie wat, uh, wat, wat toch de, het verschil maakt hoor. En een heel belangrijk ja, verschil. En ook trouwens in zijn eigen geval. Ik bedoel, Willem-Alexander's kroonprins of Willem-Alexander's koning. Dat maakt echt een groot verschil. En je merkt ook dat hij daar zelf heel anders in zich naar is gaan gedragen. Ja, is daar een voorbeeld van te geven? Nou ja, goed, je komt al heel snel op clichés... maar eh, dus de, laat zeggen, de ontspannen houding bij eh, toen nog dag, waar hij aan allerlei spelletjes meedeed... Nou, dat zul je nu niet meer aantreffen. Hij neemt, hij neemt toch gewoon iets meer afstand wel. Ik bedoel niet, niet in, in de eh, gesprekken in, in, in een in kleinere context... maar publiekelijk is hij wel echt de koning. Dus dat, dat, dat is duidelijk dat hij zich dat heeft voorgenomen. En Op dat punt is, die, is het verschil met zijn moeder eigenlijk kleiner... dan dat je misschien toen had verwacht... Uh, zijn moeder was natuurlijk in alle opzichten wat, kon ze wat stijf zijn, dat, dat doet hij minder. Maar, maar het protocol en de, hele, en, en de monarchie als, als instelling, daar dat, dat, dat hecht hij erg aan. En dat is ook zijn manier om te laten zien van, kijk, dit is toch iets bijzonders, dat koningschap. Nee, eens, want als hij dat niet zou doen... dan zou je het koningschap de, dusda, of het instituut dusdanig nivelleren... dat je op een gegeven moment de, de relevantie kwijtraakt. Dus je moet, als je dat spel speelt met elkaar... dan moet ja. je het spel ook spelen, ja. Ja, volgens ja, die tis, regels. Ja, uh, wat dat was heel aardig was, een boekje van uh, Boris van der Ham ooit... de uh, oud-kamerlid. En, de, en de, de titel daarvan de is... De, koning, debat, kun je, de ja. koning kun je niet spelen. En wat hij daarmee bedoelt is... dat uh, hij is acteur van opleiding... En ja, de koning in een als je in een toneelstuk hoe kun je zien wie de koning is hè, afgezien van wat voor kleren die aan heeft dat is dat de anderen die persoon als het ware in het zonnetje zetten dus het is als het ware die context waardoor waardoor iemand koning wordt en dat is eigenlijk heel het is dus die de, het is niet niet zit niet helemaal in die persoon maar het zit in de context en dat dat maakt dat bijzonder en dan moet je dus als persoon moet je daar ook vanuit gaan ja, overal waar uh, koning Willem-Alexander, maar ook zijn vrouwen, koningin Maxima, komen... laten ze een bepaalde indruk uh, achter. Zij maken inderdaad uh, indruk. Uh, zakelijk als het moet, ontspannen als het kan. Wij vroegen een aantal ambassadeurs om een boodschap in te spreken voor onze koning. Het klinkt dan zo. Mijn naam is Joep Wijnans en ik ben de Nederlandse ambassadeur in Rome. Het staatsbezoek aan Italië vorig jaar ging over design en cultureel erfgoed. Maar ook over migratieproblematiek en de gezamenlijke strijd tegen georganiseerde misdaad. De koning reisde niet alleen naar Rome en Milaan, maar ook naar Palermo, op Sicilië. En dat heeft hier diepe indruk gemaakt. De begroeting van het paar tijdens hun wandeling over een Palermitaanse vismarkt was hartverwarmend. Majesteit, vanuit Rome wens ik u namens de hele Nederlandse gemeenschap in Italië... van harte geluk met vijf jaar koningschap. Auguri! Mijn naam is Barbara Josias, ambassadeur te Jordanië. Een maand geleden bezocht koning Abdullah II Nederland op uitnodiging van koning Willem-Alexander... Nou, ik zag hoe tijdens zo'n bezoek op dit niveau, koning tot koning, er echt uh, een impuls kan worden gegeven aan allerlei discussies. Bijvoorbeeld, hoe bevorderen we vrede, welvaart welzijn in een moeilijke regio als de regio waarin Jordanië zich bevindt. Tijdens het bezoek is concreet afgesproken, Nederland is goed in water, Nederland is goed in groente- en fruitproductie. Laten we in dit hele waterschaarse land er naartoe werken, dat we met drie keer minder water drie keer meer landbouwproductie realiseren. Nou, dat schept mogelijkheden, dat schept banen. Majesteit, dank u wel. Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag en met vijf jaar koningschap. Mijn naam is Erika Schouten. Ik ben ambassadeur in Australië. De koning en de koningin brachten een staatsbezoek aan Australië eind 2016. De koning en de koningin, koningin bezochten een groot evenement over de toekomst van de landbouw in Australië. De koning hield daar een toespraak uh, over de innovatie in Nederlandse landbouw. Hij kreeg uh, van een meisje een Australische hoed, een uh, typische hoed uh, die boeren hier dragen, met zo'n grote klep tegen de zon, een akubra. En de koning zette die hoed meteen op en hield hem ook de dagen daarna op. Uh, het stond hem geweldig goed en uh, de Australiërs die sloten hem direct in het hart. Majesteit vanuit Danander wil ik u graag van harte feliciteren... met uw verjaardag en met vijf jaar koningschap. Het is wel zo dat uh, de mensen die hij ontmoet, ook in het buitenland... ze willen allemaal wat van hem. Hè? Iedereen heeft eigenlijk een agenda. En uh, ja, dat weten ze, maar dat lijkt me toch ook een, ja, best wel lastig eigenlijk... Hans Liesheuvel, is dat uh, iets wat zij zich realiseren? Van, nou, laat ik niet te lang met die praten, want dat vindt die misschien niet leuk. Het zijn toch ook concurrenten van elkaar, soms ondernemers. Ja, ja. nou ja, ik heb, ik heb meegemaakt in Brazilië bijvoorbeeld... En dat we in uh, Rio de Janeiro waren, een hele grote zaal... waar al die ondernemers waren. En toen uh, zei uh, de koning tegen mij, nou, ik heb, ik, we hebben anderhalf uur. Hè, exact anderhalf uur, en dan moeten we door die zaal zijn. Dus ik heb hem toe, mocht hem toen mee. Nou, als het ware trekken door die zaal langs die ondernemers. Ja, en ik heb gewoon steeds aan de klok. En na anderhalve minuut, twee minuten was het gewoon... Hup, de volgende. <lacht> en als je dan ziet... Hè, want nou dat, Goed, dat is dan je rol als, als missieleider. Maar hoe, als je dan ziet hoe knap hij dan toch zonder iemand in die anderhalf uur te beledigen. Precies na twee minuten, hup, de volgende. En dat is, ja, ik zou zeggen, een echte topprofessional. Uh, Daar had dan ook een hele goede missieleider. Uh, nou, als nee, niet, maar zo, ik bedoel, je moet, je moet er toch met iedereen die aandacht kunnen geven... op met, met toch de juiste vragen even stellen. Belangstelling naar het antwoord luisteren. Ja, dat, uh, dat is heel knap hoe hij dat doet. En exact na anderhalf uur was hij ook weer weg, hè? Dus, want die discipline ja, moet natuurlijk ook zijn. Want dan staat de volgende verplichting er gewoon weer. De gave is natuurlijk, maar dat is ook die training... dat hij inderdaad in staat is om al die mensen na anderhalf minuut het gevoel te hebben... dat, die, dat ja. ze even speciaal met elkaar gesproken hebben. Maar als je, naar de, als je afstand neemt... Zie je, oh, dat waren er wel even dertig in een uh, anderhalf uur. Van koning tot koning, uh, dat kan ook wat opleveren. Hè? Is dat waarom deze bezoekjes zo belangrijk zijn? En helpt dat inderdaad uh, als we kijken naar de geschiedenis... ook om de vrede te bewaren? Of is dat overdreven? Nou ja, die, van koning tot koning heeft natuurlijk een hele sterke symboolwaarde. Uh, uh, dat is eigenlijk al heel erg lang zo. En, uh, zelfs voor de Eerste Wereldoorlog al, toen meende de Duitse keizer... dat hij uh, met, de, met de Russische tsaren kon praten over, uh, um, over de vrede in Europa... om daar nog iets te regelen. Toen geloofde hij zelf iets te veel in de mythe van de monarchie... want dat is natuurlijk dat is ook een beetje een mythe... Um, vandaag de dag geloven we niet meer zo erg dat de vorsten politiek zo'n rol kunnen hebben. Maar die, die symbolische rol is er nog steeds wel. Dus, en, uh, waar, wat je daar vooral aan ziet is dat zodra de koning ergens verschijnt, of dat in het binnen- of buitenland is, dan heb je meteen een, een, een, een x-factor extra publiciteit. Hè? Dat, dat is gewoon bij alles, alles wat er gebeurt. Als je de koning erbij hebt, dan, uh, dan is er altijd interesse. Dus dat is, dat is echt uh, heel, heel, heel belangrijk. En, uh, uh, en dat is denk ik uh, nou ja, waardoor je dan ook vervolgens als we dingen tot stand kunnen brengen. En zo is dat. Hmm. Zelfs uh, disjockeys uh, merken dat koning Willem-Alexander... was kroonprins uh, toen hij voorzitter was van de VN-adviesraad... voor water en sanitatie. En sowieso was hij naast Prins ook Nederlands bekendste watermanager. Toen uh, 3FM Serious Request in 2007 aandacht vroeg voor schoon drinkwater... was het ook al logisch dat hij als toenmalige kroonprins... het glazen huis op slot zou doen. En, en het is heel gebruikelijk bij Serious Request... dat je dan ook een plaatje mag aanvragen. Uh, dus nu wij een plaat gaan draaien wilden wij heel graag datzelfde plaatje hebben... dat hij zelf heeft uitgekozen destijds. Dit was zijn keuze. Wouter Hamel featuring Giovanka... met As Long As We're In Love. The Stay out here <laughs> till the end Ik kende het al, een drie niet, hè? het nummer. Maar, of, nee. Nou, maar het klinkt inderdaad vrolijk. Hans Biesheuvel, wat merkt ondernemend Nederland ervan als Willem-Alexander ergens op handelsreis is geweest? Hoe zit dat echt zoden aan de dijk? Is dat in klinkende munt vertaald dan? Nou, het opent vooral gewoon deuren. Hè? Deuren die normaal niet zo makkelijk opengaan. Het geeft heel veel aandacht. Hè? Dat is toch voor bedrijven ook fijn als die aandacht er gewoon is. Dus ik denk dat dat, dat heel goed is. En, ja, en wat ik al eerder zei, de Koning zorgt voor een sfeer die ondernemers en buiten dan toch een soort zelfvertrouwen geeft. Dat klinkt misschien heel braaf hè, wat ik nu zeg, maar... Ik heb dat elke keer meegemaakt. Mensen raken op een even op hun gemak. Denken, hey, mogen onder de vleugels van de koning dat gij zelf vertrouwen. Lijkt of die deals dan net even wat makkelijk tot stand komen. Ja. Uh, en wat ik wat ik aardig vond, wat ik aardig vind om te vertellen, dat ik toen ik in Brazilië was, waren met allemaal MKB-bedrijven, maar de laatste anderhalve dag waren er een paar grote bedrijven. En die wilden echt in contact komen met een paar grote Braziliaanse bedrijven, waar ze normaal niet zo makkelijk binnenkwamen. En uh, nou, die, die, die CEO's spraken allemaal Portugees. En uh, toen nam de, uh, zeg maar, Maxima nam toen echt het voortouw in het Portugees, openen het gesprek en dat was voor de CEO, CEO's echt fantastisch, de Nederlandse CEO's. Dat Gaf gewoon in één keer de goede sfeer. Ja, en, uh, dat dus, dus dat is voor het bedrijfsleven gewoon echt heel belangrijk. Ja, ik uh, Jankees Emmer ging ook al mee, maar dan was het uh, om een hele andere reden. Je had niks te verkopen. Um, de pers is dan eigenlijk. Ja, is, is het dan belangrijk? Voel je dan toch dat je daar mag zijn? Of denk je van nou, ze doen net alsof, het, alsof ze het niet zo belangrijk vinden? O dat wij meekomen? Nou, ze vinden het heel belangrijk uh, dat je meekomt als uh, medium. Ik ging uh, in de, in, rond de eeuwwisseling toen de koning zich ontwikkelde als watermanager ging ik vaak als verslaggever Koninklijk Huis voor de Telegraaf... alleen met een fotograaf mee. En waarom ging je mee? Omdat als je het niet vastlegde in de media... het ook niet had plaatsgevonden. Dus voor de relevantie van het bezoek was het wel heel belangrijk... dat er iemand meeging die, die daarover schreef. En dan weet je dus... kijk Ik heb wel over Afrika gereisd, door Afrika gereisd. Vier landen in vijf dagen. Met de koning aan het sturen over de Namib woestijn gevlogen ja, je maakte de meeste, in die zin, meest fascinerende dingen mee, maar altijd uh, op inhoud, want. De verslagleverging die ik deed. Ik probeerde altijd lager erin te brengen. Natuurlijk een stukje franje. Van, uh, dat was dan voor de fans. Om tussen aanhalingstekens uh, belangrijke informatie. Maar ook de inhoudelijkheid van zo'n missie. Waarom de koning. Of de toenmalige prins. Uh, dat water, uh, die waterprojecten daar bezocht. Moesten altijd voor het voetlicht gebracht worden. Ja, of dus moest. Maar dat, ja, ja. dat was de verwachting. Maar het was nooit persoonlijk. van uh, We zullen een biertje doen. Zoals nou, er werd is, wel eens een ja. biertje gedronken. Maar de afspraak was dat je daarover dan niet berichten. En ik, ik stond daar eigenlijk vrij nuchter in, want we zijn allemaal mensen. Dus kijk, we kunnen allemaal een keertje een biertje te veel drinken. Uh, dat is geen probleem. Uh, dat doe ik ook misschien wel eens. Uh, ik, ik zei altijd, ja, maar als dan elke dag een bier te veel ge, wordt gedronken, dan uh, is het een alcoholprobleem. En dan zal ik daarover schrijven. <lacht> ja. Dus dat was eigenlijk de, was eigenlijk de, de, de, de onbesproken... De, dat was, had ik met de hofhouding zo besproken, nou, dat was prima. Ja, want dus, je, ja. je moet wel binnen de lijntjes blijven kleuren als koninklijk huisverslag erom. Nou, dat is niet niet helemaal waar, want ik bedoel op het moment dat er echt wat aan de hand was, dan, kon je, dan schreef ik daar ook over. Ik heb op een gegeven moment de tweede zwangerschap van Maxima, heb ik gewoon beschreven tot groot verdriet van Maxima, die me er later nog eens op aangesproken heeft dat ze dat heel vervelend vond. Ja, maar nieuws is nieuws op zo'n moment. Dat zouden ze kunnen weten met een journalist van de Telegraaf al helemaal. Ja, ja. Ja. Uh, Henk de Velde was uh, een van de organisatoren bij die viering van 200 jaar uh, Koninkrijk. Daar is neem ik aan ook wel veel uh, contact geweest met de koninklijke familie. In ieder geval met, uh, met uh, het Koningshuis, maar misschien niet met Willem-Alexander zelf. Nou, dat was er wel, maar de, de, ja, dat ging dus eigenlijk om 200 jaar bestaan van Nederland als een, als een uh, zelfstandig land dat weer ontstaan was aan het begin van de 19e eeuw, na de tijd van Napoleon en zo. En toen is Nederland monarchie geworden. Hè. Nederland was daarvoor altijd een republiek geweest. Wel met oranjes al maar zonder een koning. En toen kwam er dus een koningschap. Dus, dus die koning speelde in die in die hele viering wel een grote rol, maar het ging niet alleen om de koning, het ging ook om de Eerste en Tweede Kamer die, de, die we sinds die tijd hebben, de grondwet die we sinds die tijd hebben. En wat, wat de rol van de van de eigenlijk in dat geval uh, was, was eigenlijk ook door um, uh, die viering op een, af en toe op een wat hoger publicitair plan te krijgen. Hè? En daar merk je dus echt, dat zodra de koning erbij was, dan, ja, dan ging het ging de media helemaal los. Ik bedoel, dus dat, dus daar, dat was eigenlijk de rol, denk ik, van de vorst daarin. Die heeft heeft daar inhoudelijk in eigenlijk niet zo'n hele grote rol in gespeeld. Hij, hij was net ook uh, uh, koning. Oh. Hè? Zijn, zijn, zijn moeder is afgetreden. Ook met als een van de argumenten van dit is een mooi moment. 200 jaar koninkrijk. Nu, uh, nu, nu stop, stop ik ermee. Um, en hij was daar dus en met, met, met Maxima samen telkens bij alle grote evenementen aanwezig. En speelde daar dus ook wel een rol in. Maar heeft inhoudelijk eigenlijk niet een, niet, een, uh, uh, niet een steen bijgedragen. Hè? Het was, was meer dat hij ja, on onheerbiedig gezegd werd ingeschakeld in ja. dat hele voor de, voor de PR um, ja, ja, ja. Voor, de, voor de PR in zekere zin en en ook wel nou ja ook wel interessant dat je nadenkt van ja, wat voor soort vorst willen we eigenlijk in Nederland? Dat is natuurlijk toch een constitutionele vorst. Hè? Dus, die, dus die politieke rol van de, van de koning, dat, die zou heel beperkt in Nederland... is toch vooral eigenlijk die, die, die vertegenwoordigende functie... in, in, in wat meer uh, mediazin, zal ik maar zeggen. Ik wil het daar heel graag zo over hebben, over die politieke rol... Hmm. of de uitgeklede politieke rol die hij uh, inmiddels heeft uh, gekregen. Maar uh, ik haal nog een paar uh, boodschappen over van ambassadeurs... die uh, dit jaar nog bezorgd uh, Willem-Alexander en de Maxima China en uh, Zuid-Korea. en uh, Zij hebben boodschappen ingesproken voor ons koningpaar... de ambassadeurs uit die landen. Ik ben Lodi Emrechts, ambassadeur voor Nederland in Zuid-Korea. Tijdens de Olympische Winterspelen in Korea... heb ik de koning mogen ontvangen en begeleiden. En ik heb hem in deze tijd leren kennen als een echte sportliefhebber. Maar zeker ook als sportkenner. Wat ik van de Nederlandse atleten en de Nederlanders die de Spelen bezochten hoorde. Was vooral een, een enorme waardering voor zijn medeleven en, uh, en zijn enthousiasme. Dit alles is in Korea zeker ook niet onopgemerkt gebleven. En heeft zeer zeker bijgedragen aan het positieve imago van, van de koning van Nederland. Maar zeker ook van de Nederlandse samenleving. Majesteit, namens alle Nederlanders in Korea... wens ik u een hele mooie verjaardag... en feliciteer ik u nogmaals met vijf jaar koningschap. Hierbij een bericht van uw ambassadeur in Peking, Ed Kronenburg. Graag wil ik u en koningin Maxima... namens alle collega's werkzaam in China... van harte geluk wensen met uw eerste viering als staatshoofd. U bezocht China in die hoedanigheid al tweemaal. De laatste keer in februari dit jaar op doorreis naar de Olympische Spelen... Als resultaat van uw gesprekken met president Xi Jinping... en met premier Li Keqiang... konden de definitieve afspraken worden vastgelegd... voor de succesvolle zakenmissie onlangs van premier Rutte... met vier andere bewindslieden en 250 zakenmensen. Ik wens u en uw gezin een mooie viering van Koningsdag 2018. Ik ben Govert-Jan Bijldevrouw, de Nederlandse ambassadeur in Lissabon. Het staatsbezoek aan Portugal is intussen een half jaar geleden... Ook nu nog zijn alle Portugezen vol lof over het optreden van koning en koningin. Waardig, maar tegelijk ontspannen, benaderbaar en vol belangstelling. En met kennis van zaken. Dat de koning een ervaren piloot is, bleek een groot voordeel... bij een bezoek aan een Portugees bedrijf in de luchtvaartindustrie. Majesteit, graag wens ik u geluk met vijf jaar koningschap. Een mooie gelegenheid om een van de flessen port open te maken... die u als geschenk uit Portugal kreeg, ter ere van uw geboorte. Nou, dat, uh, dat klinkt uh, feestelijk. Volgens mij vermaken uh, zich er wel mee in, uh, in Portugal. Ja, dat is ook zoiets hè, dat wij een koning hebben die zelf uh, vliegt. En we kwamen later pas achter dat uh, nou, ook vakantiegangers hem misschien wel geheimelijk als piloot hebben gehad. Heb jij dat ooit gezien of ben je wel eens met hem meegevlogen? Ja, ja ik stel net, ik heb in de namib uh, met een e-motorig uh, vliegtuigje uh, met hem aan het sturen uh, heb ik meegevlogen. En ook inderdaad, uh, met de KBX ben ik ook wel eens meegewezen en vloog je ook. En uh, ja, hij blijft ook wel vliegen, ook met een nieuwe regering. Uh, Toestellen, hè? Want hij, hij was al aan het lessen aan het, bij de Boeing... voordat we besloten hadden dat het gekocht zou worden. Juist. dat was een duidelijke aanwijzing... waar ook wel mensen over geschreven hebben. Dan moet het dat vliegtuig wel worden. Ondanks het politieke gekrakeel. Ja, het woord politiek viel al. Wij gaan het nu hebben over zijn politieke rol. Zijn uitgeklede politieke rol. Voor de mensen die net inschakelen. U luistert naar een WNL special... over vijf jaar koning Willem-Alexander. En tot tien uur zijn te gasten Henk de Velde... professor Nederlands Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hans Biesheuvel is hier ook. De oprichter van Ondernemend Nederland. En... Sinds, uh, wat was het, acht uur. Aan mijn zijde Jan Kees Emmer, Koningshuisdeskundige voor uh, WNL. En hoofdredacteur van Oranje Boven. Ja, hij um, uh, heeft nou niet bepaald, vind ik, een ceremoniële rol alleen. Dat is veel te karig om dat zo uh, uit te drukken. Maar de politieke rol van de vorst is wel eens groter geweest. Henk de Velde, hoeveel groter was dat in, de, in het verleden? Nou ja, dat als je begint met dat 200 jaar koninkrijk in een... Koning Willem I is, is waarschijnlijk de Oranjevorst geweest... die uh, misschien op één stadhouder na de machtigste Oranje. Hè, dus echt iemand die zelf politicus was. Maar dat is, en dat was zijn, zijn zoon Willem II ook nog. Maar dat is eigenlijk na 1848 al snel minder geworden. Dus de, de echt grote politieke rol die was toen eigenlijk al... dus al heel lang geleden, was die al voor een groot deel verdwenen. En sinds die tijd is telkens uh, dat kleine beetje politiek... wat er nog over was, is telkens ook weer een heel klein beetje aangeknapt. Uh, zodat dat uh, op dit moment eigenlijk vooral... Um, je moet, zeg, moet eigenlijk zeggen niet meer macht is, maar invloed. Hè. Dus een zekere invloed heeft de, heeft de koning nog wel. Maar um, op dat punt denk ik dat Willem-Alexander ook... Iets anders in elkaar steekt dan, uh, dan zijn moeder. Want Beatrix was echt een staatkundige vorstin die heel erg met die, met die staatkundige rol allereerst bezig was. Uh, Willem-Alexander veel meer maatschappelijk uh, koningschap. Dat vindt hij vindt toch eigenlijk helemaal de kern van de zaak. Het is geen principeel verschil, maar er zit een nuanceverschil nou, in. Nou, maar dat nuanceverschil ja, is natuurlijk ingekomen omdat hij wel zag aankomen dat het huidige politieke uh, omgeving uh, hem geen ruimte meer zal. In, dat politieke, in die politieke invloed. Dus hij heeft wat dat betreft al bij zijn, bij zijn, uh, bij zijn aantreden gezet. Ja, ik ga werken aan verbinding en een maatschappelijke rol. Ja. En je ziet dat hij eigenlijk zelf afstand neemt van die politiek in dat opzicht. En daarmee uh, die discussie ook helemaal uit de weg gaat. En ook uh, heeft ontzenuwd. Ja, dus in, in zekere zin kun je nu na vijf jaar zeggen dat hij een hele handige zet ja. is geweest. Want hij, hij zei in zijn, uh, toen hij aantrad, zei hij inderdaad van de, wat hij wilde was de samenleving samenbinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen, ja. hè, Dus de samenleving dat, dat, dat stelde hij op dat moment echt centraal. Um, en t, het is ook zo dat de, dat, laat zeggen, de controverse, politieke controverse... die op het laatst af en toe bij Beatrix wat opdook... dat die bij uh, Willem-Alexander eigenlijk helemaal niet uh, aan de orde uh, is. En daar da, da, da zit wel iets in dat dat, dat dat handig is. Want omdat je als vorst toch... Je zit in een heel lastig pakket. Als je een politiek statement uh, uh, lanceert... Dan, en, en daar komt dan kritiek op... dan kun je je niet verdedigen. Dus het is heel erg lastig. Dus je moet op dat punt heel voorzichtig zijn. Want anders dan werkt dat eigenlijk averechts. Nou is het ook wel weer zo dat een aanval op de monarchie. omgekeerd ook weer heel erg ingewikkeld is. Hè? Dus zelfs ja, ook dat is actueel uh, geworden. Mm. <laughs> maar de, de facto was... is het toch gewoon ceremonieel. Ik bedoel, kijk, die rol was bij de kabinetsformaties nog. Hè? bij Beatrice, min of meer. maar. Ik loop elke dag in Den Haag rond. Ik hoor nooit iets over helemaal, Alexander, eerlijk gezegd. Dus volgens mij is de facto ceremonieel. Want de Raad van State is die voorzitter van, maar dat is ook symbolisch. Dus volgens mij is het echt de enige politieke invloed is er nog ja, het gesprek op maandagmiddag om twee uur met premier Rutte. Paleis Noordeinde. Einde. Dat is denk ik het enige ja, ja, moment. Ja, maar dat hij, vind ik nog wel wat. Ja. Dat hij iedere. Ja. Hij is niet, uh, maar hij wordt geïnformeerd. Het is dus ja, okay. niet zo dat er dat, dat, dat, dat nou, verantwoording wordt afgelegd of wat dan ook. Men informeert men informeert oké, elkaar. Ja, ja. Maar het is niet ja. zo dat Rutte daar verantwoording afgelegd. Maar zo. het meest pikante vind ik natuurlijk wel... dat uh, bij de afgelopen twee formaties tijdens zijn, uh, tijdens zijn koningschap... en één formatie, dat eigenlijk de koning op sommige momenten wel gemist werd. Dus dat die Kamer, die zoekt natuurlijk daar een rol. Ja. En zeg, ja hadden we nou maar die koning, dan konden we dat als bliksemafleider uh, gebruiken. Dus, ja. dus ik zeg niet dat het weer hersteld wordt, maar ik vond het wel heel pikant. Omdat het natuurlijk al aantal echt geschreeuwd werd door een aantal partijen... Dat die, dat die invloed weg moest. En nu zag je van... Hey, ja. Dat is toch op sommige momenten wel handig. En toch maar nog steeds is... als iemand ontslagen wordt bij hè, een minister ontslagen wordt. Moet hij toch nog naar de koning. En wetten worden nog steeds ondertekend. Ik zou ja. dat ceremonieel kunnen noemen. Maar het zijn toch wel handelingen die een koning nog verricht inderdaad. Nou ja, ja, ja maar het is niet politiek. Is, he, nou bedoel, ja, is, toch? is het in principe ja. natuurlijk wel. Als de koning zou weigeren dan is dat een heel, een heel erg een politieke ja. daad. Maar hij beschouwt eigenlijk zijn handtekening niet als een teken dat hij het eens is met die wet. Maar hij beschouwt dat als een teken van dat, dat het volgens dat dat de goede, goede procedures ja. dat stand ja. is komen dat ja, is eigenlijk ja. wat hij wat hij doet en uh, het gaat natuurlijk inderdaad überhaupt om invloed en niet om politieke macht. Maar die invloed... die gaat zo ver als dat de politici... het toestaan. Daar zie je natuurlijk ook... van hij is in zekere zin, in termen van koningschap... nog een beginnende koning. Dus hij heeft nog te maken met een premier die er zat... terwijl hij... koning werd. Dus dat... dat zegt toch goed. En dat is natuurlijk wat... bij Beatrix op het laatst... was precies andersom. Dus zij zat er al heel lang... Dan komt er een premier. Dat is dan in eigenlijk een beetje een broekje. Zal ik maar zeggen. Euh, euh, als ja. hij euh, bij haar op bezoek komt. Nou dat is natuurlijk. Die situatie hebben we nu nog helemaal niet. Op het moment dat dat zich weer voordoet. Ja, dan, dan moet je toch die invloed ook weer niet helemaal uitvlakken. Het is, het is allemaal heel uh, nuaal. Maar moet het, moet, je het, nog het, ziek moet het nog minder of zeggen we nee. Dit is echt uh, zoals het nu is. Is het goed. nou Maar als je het minder doet. Hè, als je dan bijvoorbeeld zegt ik ga niet meer informeren. En dat, dat wekelijkse bezoek van die premier eh, wordt. wordt wordt afgeschaft, dan zul je ook zien dat die koning niet meer één op één oploopt met die ministeriële verantwoordelijkheid en dat kan tot veel grotere ongelukken leiden dan uh, dan af en toe dat dan elke week dat kopje koffie. Ja. Ja, nou, het is in, in, in zekere zin wel de kracht van de Nederlandse monarchie, dat hij in ieder geval, op zijn minst sinds Juliana, heel erg bewust is van, van uh, die, die precaire rol die je samen met de premier aan het spelen bent. Hè. Dus je moet ook elkaar voortdurend, um, voortdurend in de gaten houden. En, en het, dat merk je ook bij Beatrix wel, dat zij er eigenlijk baat bij had als er een krachtige premier zat. Ja. Ja. Dus niet zozeer dat, ze, dat, dat je zou zeggen... van de, ze wil het liefst een, een, een doetje waar ze overheen kan lopen. Nee, dat, dat is helemaal niet zo. Want je, je moet ook iemand hebben die, als het nodig is... even uh, duidelijke lijn kan trekken. Van en, en, en, en nu is het, is het uh, zo dat hij uh, uh, Rutte scherp houdt? Nou, het lijkt me wat ver gaan hoor. Ik denk dat, dat Rutte dat op, op dat punt, dat die, die heeft natuurlijk allerlei sparringpartners. En is langzamerhand ook op een punt, punt aangekomen dat hij eigenlijk zoveel ervaring heeft. Dat hij zich op dat punt ook niet zo heel veel meer, laat zeggen, vrees ik. Want dat is misschien ook wel een teken dat je denkt, ja, hoe lang zit iemand er nu? Maar, maar goed, dat, dat, euh, ik denk dat Willem-Alexander niet dat gezag nee, heeft. Zo nee, zo is het nou ook weer niet. Nee. Um, ik... Uh, ik vraag me af, um, als we het hebben over een, een moderne koning... en zijn um, incasseringsvermogen, wat hij er eigenlijk van vindt... dat hij uh, in Nederland wordt hij weliswaar uh, bejubeld... maar uh, ook toch wel deels uh, is hij mikpunt van spot. Bijvoorbeeld bij Lucky TV. Koning uh, wordt dan Willy genoemd. Een Vaak terugkerend personage. Laten we even luisteren. Ik ben geen uh, protocolfascist. Mensen moeten mij aanspreken als Willy, omdat ik daarmee... Uh, ja, iedereen noemt hem Willy hoor. <laughs> iedereen zegt uh, Willy. Uh, waarom is het Willem-Alexander geworden en niet Willem-Vier? Het belangrijkste is dat je authentiek blijft. Dat je zelf bent. Ja, ik ben geen nummer. Uh, Willem-Vier, dat is toch geen naam. Ja, attentie mensen, werkbezoek. Ja, oh, kijk, glasblazertjes. Ja, instrumentenmakers uh, zijn het. Ja. We mag het ook zelf weten wat voor een maakt. Nee, of, uh, hij moet ook. gewoon maken wat de leraars zeggen. Oh ja, joh. ja um, een moderne koning, hij moet dit uh, pikken. Ik weet uh, serieus dat er mensen zijn die dit echt verschrikkelijk vinden. Die vinden het heel erg. Maar ik zie ook kinderen die het als een naam gebruiken... en hem dus ook echt Willy op straat uh, nanoemen. Uh, hoe luisteren jullie hiernaar? Uh, hans nou ik ik vind het wel leuk hoor ik bedoel ik hou wel van het haagse sowieso natuurlijk en uh, nou ja, ik heb zelf de, de nou ja, toen Nee, dat nee, was hij gewoon prins denk ik. Nog niet eens kroonprins. Maar ik heb Willem-Alexander meegemaakt op de middelbare school waar ik zat. En, en die tijd was... Uh, ik zat op het eerste VCL Den Haag. Nou, hij kwam daar ook op school. Hij zat iets, iets twee klassen lager dan ik. Maar toen was -Bee, was heel populair. Hein? Jacobs van Van Nes. En uh, nou ja, dat, dat, toen, toen, toen, waar, werd, toen werd er al zo gesproken, zeg maar, met hem in deze sfeer. dat komt ook uh, wel echt ergens vandaan. Hè? Ja, daar komt het volgens mij een klein beetje vandaan. Ja, hij zegt er ook iets over in dat interview met uh, Wilfred de Jong over het Plathaags. Een paar jaar geleden was ik, uh, had ik een, uh, een sloepje gehuurd op de, op de Kaag. En ik voer langs een woonboot uh, uh, van een uh, vriend van mij die in dezelfde klas had gezeten op het VCL. En ik voer langs, ik wist niet eens of hij thuis was of niet, maar ik riep gewoon heel hard: Meneer de Voorzitter, <laughs> en alles op. En achter de woonboot kwam gewoon het antwoord in het plathaags weer terug. Wat zei die dat, dat, Degenen die de sketch kennen, kennen hem wel. Maar het leukste is het gezicht. Ik van ken mijn hem niet, kinderen. anders zou ik het invullen nu. Maar nou, heb... het leukste is het gezicht van mijn kinderen. Die hadden geen idee waar ik het over had. Nee. Was het Hans Biesheuvel, deze vriend? <laughs> <Ja, laughs> Hoe ging ga, het verder nah, met jou nah, ik, ik ken even het even ook in, niet maar. maar waarom nee. niet? Want het is dus van <laughs> the en de Bie. ik ben dus echt, echt heel nieuwsgierig. Want ik ken het echt niet. Nee, maar Jacobsen van S is gewoon legendarisch. Hè. Dat zijn twee Haagse Harry's, zeg maar. Ja, jongens. Echte ondernemers uh, met de, In de verkeerde jas met de verkeerde auto. En dat was toen super populair. Juist in die tijd dat hij op dat VCL zat. Uh, ik ken ook heel veel van die sketches uit mijn hoofd, zeg maar. Dat, dat, we keken er zelfs in de les naar. We hadden een leraar aardrijkskunde, die was helemaal gek van Coat B. En die zet er, als hij geen zin meer had, gewoon rustig een videobandje op. En dan gingen we Jacobsen van Nes kijken. En dat ja. deed dus Willem-Alexander ook. Ja. Uh, ja. Maar vindt hij het leuk of niet? Ja, volgens mij wel. Volgens mij kan hij er heel goed mee omgaan. Dat hoor je natuurlijk een beetje aan zijn reactie. Volgens mij kan er uitstekend mee omgaan. Nee, niet... ja, ik, denk, ik denk in zekere zin ook dat, het, dat er een hele ontwikkeling eigenlijk al achter zit. Want hij had natuurlijk aanvankelijk ook niet zo'n geweldige pers. Hè. Dat was toch een beetje een oppervlakkige ja. jongen. Die achter de meisjes aan zat en een pilsje dronk en zo. Dat um, heeft de pers dat, in Duitsland, zegt dat, hij zelf. Ja, dat klinkt natuurlijk hier nog een klein beetje in door. Maar het is nu op, heeft nu zo'n vorm ge, gekregen dat iedereen er om kan lachen. Zonder dat dat betekent dat de monarchie hier nu. Uh, uh, veel schade van heeft ofzo. Dus als hij die, als die hier niet tegen kan, dat zou maar vreselijk uh, vanaf nee, tegenvallen nee, worden. Het, het is ook niet kwaadaardig. Nee. He? Nee. Het, uh, het is eigenlijk wel een hele vrolijke vorm van spot, die niet bedoeld is om, uh, om nou de monarchie om zeep te gaan helpen. Dus dat, uh... Ja, maar er zit, er zit misschien wel iets heel aardigs Nederlands uh, in. Want kijk, de monarchie in Nederland, daar uh, zit altijd blijft altijd nog iets zichtbaar van uh, de republiek die Nederland ooit was, waar de Oranjes de eerste dienaar van waren, en hoog ambtenaar. En niet een koning. Dus, dus eigenlijk is in Nederland altijd toch de houding geweest van ja, de monarchie is allemaal prima. Maar ze moeten ook weer hè, zich niet al te veel verbeelden. Dus op het moment dat je, dat, dat, dat, dat, dat je met, die, met het koningschap bezig bent, je ziet het ook op, op Koningsdag, daar moet ook iets van ironie bij zitten. Hè? Als we moeten het niet al te serieus maken. Dan, nou ja, die, die, die, zullen, als dat er niet meer zou zijn, dan denk ik dat dat, dat, dat, dat in zekere zin eigenlijk riskanter zou worden. Want dan, dan uh, krijg je eigenlijk een veel scherpere kritiek uiteindelijk. En toch is pas heel recent de majesteitsgennis, uh, de wet daarover... en de straf die je kunt krijgen uh, verminderd of het is uit het wetboek uh, gehaald. Dat is het voorstel in de Tweede Kamer. En uh, er is ook wel verbazing in het buitenland dat het, dat, dat nog zo was hier in Nederland. Ja, ik, ik werd gebeld door iemand van de New York Times. Die zei van ja, ik ben hier toch eigenlijk door geïntrigeerd... want Amerikanen snappen hier helemaal niks van. Want dan hebben we daar dat, dat enorm moderne land in Europa. En in Amerika denken ze natuurlijk dat in Nederland helemaal alles kan. Hè. Daar hebben ze ook de meest waanzinnige ideeën soms over Nederland. Um, en dan blijkt daar uiteindelijk dan nog zo'n soort ouderwetsinstituut... als een monarchie te zijn. Dat, dat is al verbazingwekkend. En dan gaan we daar ook nog zo uh, voorzichtig mee om. Nou, dat is ook wel een beetje eigenaardig. Um, en daar zit ook wel iets dubbels in de Nederlandse houding tegenover die monarchie. Want je hebt dus aan de ene kant die relativering daarvan. En tegelijkertijd, dat, zodra de, uh, de, de, de koning ergens verschijnt... dan is toch ook ook alles wel heel strak geregeld is dat protocol heel nadrukkelijk aanwezig en de koning zelf kan dat dan vervolgens uh, relativeren maar dat protocol is er wel heel erg dus het de, dus die, die, die deftigheid die zit er ook echt wel rond die monarchie en het argument natuurlijk om die wet eventueel te handhaven is dat je zegt ja het is een symbool van staat die koning en dat, ja, dat hij kan zich niet die, verdedigen waar, ja, zelf die zichzelf niet kan verdedigen maar tegelijkertijd denk je ja Ach, eh, als we het nou afschaffen, wat, wat verliezen we hier nou mee? Eh, is het ook niet zo dat, dat, er, dat die wet ook af en toe in het verleden wel gebruikt is om om enigszins draconische straffen uit te delen aan mensen die, die betrekkelijk onschuldig protest lieten horen? Nou, ik, ja. ik ben het in die zin, ik ben het niet helemaal met je eens hoor, want ik vind het echt pesterij van een deel van ons, van ons parlement om dit af te schaffen. Kijk, we hebben met z'n allen de monarchie... Daar horen een paar spelregels bij. We spelen dit sprookje. En daar is majesteitsschennis en het verbod daarop... één van, die, van, de, van de elementen van. En uh, ja, dat dat nou weer afgeschaft moest worden. Dit, dit, is, dit is nou typisch iets wat al een jaar of maar plaatsvindt. Steeds maar weer die koning en dat instituut pesten. Wat kost het eigenlijk? Wat kost die groene draak eigenlijk? Terwijl we kijk, in een ander land zouden ze zeggen, wat een prachtig schip hebben, hebben die mensen daar. En dat, uh, dat, hoort, dat, dat, hoort, dat hoort gewoon bij het theater van staat. En als je dat omverwerpt en je gaat de republiek beginnen, dan heb je ook allerlei elementen die geld kosten. Dus ja, ik, word, ik kreeg er, toen er dat weer speelde, de het is ook niet zo erg natuurlijk dat het afgeschaft is. Maar aan de andere kant, het, het begon bij mij wel te kriebelen toen ik dat uh, toen ik dat nee. Maar, maar het past, ja. ik vind het toch wel heel erg passen... in een soort Nederlandse houding tegenover die monarchie. Dus dat We hebben hier geen Britse monarchie... met pomp en soot Het is toch altijd een, een, een wat bescheidener monarchie geweest... in dat opzicht. En, dat, en da, inderdaad is er altijd een, ook een houding geweest... van ja, de, de, dat moeten we ook af en toe eens even laten merken aan de monarchie. Ja, dat is inderdaad ja. waar. En, ja. en buitenlandse bedrijven, hoe, hoe reageren zij? Dan, dan komt de koning ja. mee. En, en weten zij uh, allemaal... Oh, dit is een koning, het is een monarchie. In Nederland zit zo in elkaar... En, uh, Nee. Nou. Is daar verbazing over? Nou, het ligt natuurlijk wel een beetje aan waar je, waar je komt. Kijk, in Europa is Willem-Alexander Maxima... natuurlijk best wel, best wel bekend, vind ik. Maar uh, meer als in Glamour China bekend? Of nou? Sorry? Als, als in Glamour bekend? Nou ja, ze staan natuurlijk in al die bladen. Ja, je hebt ook, hey, ook zo'n blad. Er staan natuurlijk heel veel bladen. Die worden internationaal gelezen. Dus ik denk dat ze wel hele bekende gezichten zijn, zeg maar. Ik moet eerlijk zeggen, in, in Brazilië of in China... denk ik niet dat... Nou, Maxima misschien nog wel. Maar dat dat Nederlandse Koningshuis nou zo heel erg bekend is... Uh, maar je merkt wel, de bedrijven... Hè, die, die vinden dat, die, de, dat... leggen van verbinding heel belangrijk. Maar ze vinden het niet uh, vreemd dat een... Dat een nee. westerse land... Uh, in, in, een, in een Europees westerse land... wat bekend nee. is om zijn drugs, een koning heeft. Heb ik nooit die, gemerkt. Die niet mag beledigen. Dat, nee, dat was niet bekend. Daar zeg heb, heb nee. ik helemaal nooit wat van gemerkt. Maar dat heeft denk ik ook te maken met... hoe hij zich opstelt. Hè. Hij, hij is echt een professional geworden... in het ambassadeur zijn van Nederland. Nee. En ik denk dat hij niet alleen onze ondernemers... op op het gemak stelt. Maar ook als je eh, nou ja, bij zo'n Braziliaans of Chinese bedrijf bent, doet hij precies hetzelfde. Ja. Hij spreekt zijn talen, hij is rustig, hij weet waar hij het over heeft. Dus maakt gewoon een topindruk. Ja. Koning Willem-Alexander en koning Maxima zijn uh, muziekliefhebbers. Ze hebben het ook al eerder over gehad. Hè, en bezoeken ook graag uh, samen concerten. Maar, en uh, daar is dan toch de uitzondering. Want wij merkten hierop dat het toch wel heel vaak klassiek is. En heel vaak opera. Maar ze zijn ook in, uh, bij een concert geweest van U2. Dat was in 2009 in de Amsterdam Arena. Daar waren ze erbij. En daar hoorden zij dit nummer. A uh, Beautiful Day. Mm -hmm. A blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space. A beautiful day. Dat is het ook voor de Britse koningin. Die wordt ze 92 en die zit er nog gewoon op die troon. Dat doen wij toch heel erg anders in Nederland. En het is ook misschien wel de verwachting dat Willem-Alexander... gewoon nog alive en kicking is en dan niet meer koning. En dat dan Amalia er is. Of denken jullie dat dat ook wel eens heel anders zou kunnen aflopen? Is dit toch gewoon zoals het hier gaat in dit land? Heel anders dan in Groot-Brittannië? Ja, heel anders dan in Groot-Brittannië. Daar zal sinds het begin eigenlijk zo, de eerste koning is al afgetreden en dan in, in Groot-Brittannië blijven ze zitten totdat ze dood de, bij ja, de Europese Um, het voordeel van het Nederlandse systeem is dat je veel meer een soort generaties krijgt. En dat, dat zie je nu ook heel nadrukkelijk, vind ik, bij Willem-Alexander. Dat je merkt dat hij eigenlijk veel makkelijker in dat Nederland van nu past dan, uh, dan zijn moeder. He, die zou daar toch op een gegeven moment dan, dan is, verandert dat land waar je in, waar je in zit. En daar ja, dat, dat krijg je op een gegeven moment dan natuurlijk toch moeite met, met een aantal veranderingen. En je hebt je eigen antecedenten. Dus je, dat, dat, dat valt dan niet meer zo, zo mee. Dus ik denk eigenlijk dat dat systeem systeem, zoals we dat in Nederland kennen, van op een gegeven moment uh, aftreden eigenlijk heel goed is. Uh, ook niet te snel, want Willem-Alexander heeft natuurlijk een hele lange opleiding eigenlijk gehad. En, die, en aanvankelijk uh, een beetje tegen heug en meug, maar geleidelijk aan begon hij er wat meer plezier in te krijgen in die opleiding. En uiteindelijk is hij nu dus als koning, merk je dat hij eigenlijk ook zo, nou ja, rijp is voor die functie, dat ja. het dan ook niet, niet meer echt iets misgaat. Ik, ik realiseer me nu pas hoe vreemd het zou zijn als nu nog uh, uh, koningin Beatrix uh, naar alle landen mee zou gaan met al die ondernemers. Uh, ja, dat, dat deed ze ook niet heel graag overigens, volgens mij hoor. Wel met de grote bedrijven, maar met dat MKB, waar ik dan een beetje voor sta, dat had ze volgens mij niet zo gek voor mee. Dus het is heel goed. Bij Willem-Alexander eigenlijk een beetje andersom. Die gaat juist meer voor die kleinere bedrijven, voor dat MKB. Uh, en dat heeft Nederland ook nodig, want die grote bedrijven hebben hun eigen, hè, eigen kanalen, zeg ik, zeg ik altijd. Het is goed om een koning te hebben van zijn eigen tijd, een moderne koning. Nou, maar die ook de echte taal van de, van de ondernemer spreekt. Hij weet wat u net zegt, hij voelt dat goed aan, spreekt die taal, want dat hebben we nodig. Ja. Maar als jij vraagt is het logisch dat uh, ligt het voor de hand dat Amalia dan op ja. een moment ontvolgt. Ja, dat ligt ja kant van de hand. Maar dat hangt ook af van hoe de, deze koning het de komende 20, 25 jaar doet. Want uh, hij kan van alles doen, waardoor hij het uh, dus verpest dat men zegt, uh, klaar ermee. De uh. SP'er Ronald van Raak zei vandaag uh, in de Telegraaf, een democratie met een koning, dat kan eigenlijk helemaal niet. En het was toch opmerkelijk hoe klein het percentage republikeinen is. Dat... Precies, hij weet echt niet wat hij zegt. Als je ziet, we zijn een klein land. Op het moment dat wij geen uh, monarchie hadden gehad, hadden we, hadden we nooit zo goed binnengekomen bij de Chinezen, bij andere andere landen als nu, want we hebben met dat paard en met, met het systeem een boegbeeld en dat hebben we politiek heel goed geregeld dat het wel democratisch allemaal geborgd is. Dus de, ja, hij kan het is een principe, het is een principe rijder en dat in, qua principe kan je gelijk hebben, maar het zou Nederland, de PR van de BV Nederland zou echt uh, minder goed bedreven worden door elke keer een, uh, een premier die komt en gaat ja, Maar toch, onder de ondernemers zijn ook geen republikeinen, zover jij weet. Ik zou het niet weten. Ik ken ze niet allemaal, gelukkig. Maar, maar, maar, maar het, is ook, het gaat ook vaak over oranje. Hè? Want ik bedoel, ik heb, in Brazilië ben ik met oranje campings op pad geweest. Hè? Die toen voor de WK voetbal en uh, Olympische Spelen... Hè? de oranje campings wilden wilde vermarkten, zeg maar, in Brazilië. Dus dat, dat oranje, dat symbool, dat is meer dan alleen maar die koning. Hè? Dat, dat staan we onbekend bekend in de hele wereld. En Willem-Alexander, ja, die is het symbool daar dan, zeg maar. Van. Maar ik zou het heel, heel vreemd vinden als dat uh, zou verdwijnen. Ja. ja. Oranje is inmiddels trouwens ook nog meer dan de monarchie. Hè? Dat is, als, ja. je, als je het woord oranje gebruikt, dan kun je ook aan een voetbalelftal uh, denken. Nee, of, zeker. Of, of daar aan wat denk op je op de van de de hockeyers zoals ja. de Fatima, ja, ja. Morero de Melo, Richard hm. Krajcek <laughs> bij de tennis en Naomi van As. Ook zij willen de koning graag feliciteren. 1, 2, 3, majesteit. majesteit, van harte gefeliciteerd met uw, met uw verjaardag. verjaardag en we hopen dat u een fantastische dag heeft. Ik wil u feliciteren met vijf jaar koning zijn. U bent de perfecte koning van ons land. Ik ben zeer trots op u en ik hoop dat u nog vele jaren dit blijft doen. Majesteit, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Woehoe! Hele fijne verjaardag. Neem je hand sanitizer mee voor alle handjes die je moet schudden. Ik kan een leukere verjaardag bedenken, heel eerlijk gezegd. Maar goed, ik vind het top dat je het toch allemaal weer doet. Willem-Alexander, ik wil je in ieder geval van harte feliciteren met je verjaardag. En ik hoop dat je een mooie dag hebt. De beste majesteit, van harte gefeliciteerd. Fijne dag. Nou, koning Willem-Alexander, ik wil u graag feliciteren met uw verjaardag. U bent in hetzelfde jaar geboren als mij. Dus dat is toch wel heel erg bijzonder. En ik wens u een hele fijne dag toe en dat u lekker mag genieten van alles om u heen. Majesteit, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. En ik hoop dat u een hele fijne dag hebt vandaag. Geniet ervan. Ja. Ja, dat waren ze hoor. Sporters uh, Naomi van As, Richard uh, Krajcek, Fatima Morero de Melo. Ja, het zijn natuurlijk ook hele belangrijke gezichten naar buiten. Hè? Onze, onze sporters en uh, de koning uh, die helpt erbij. Uh, volgens mij is hier niemand aan tafel die denkt... Uh, nou, we zitten hier niet meer uh, met, een, met een koning binnenkort. We zijn ervan overtuigd dat zich dat gewoon gaat voortzetten. Hoewel Willem-Alexander zelf zei... als je nu op een tekentafel de staatsinrichting van Nederland zou mogen uitvinden... dan zou je daar niet een koning in schrijven. Nee, wellicht niet. Dat ga je nu natuurlijk niet uitvinden. Maar uh, uh, het belangrijkste argument alleen al om, uh, om te denken dat het wel nog even zo blijft, is dat het ongelooflijk ingewikkeld is om het af te schaffen. Dus dat gaan we helemaal <laughs> niet doen. Zoveel gedoe. Dat uh, nee, willen we ook ja. helemaal niet. En toch? Ja. Nou, zolang, uh, zolang, uh, uh, zolang het binnen het stelsel blijft en er geen uh, scheve schaatsen wordt gereden, is er geen draagvlak voor ja, op het moment dat er wat misgaat erg mis, ja, dan kan er altijd wat veranderen in de samenleving. Ja, qua draagvlak. Ja, dus jij ja. denkt, als ze zich maar fatsoenlijk uh, gedragen... Ja. Uh, mm -hmm. niet te veel rellen, dan komt het helemaal ja. goed. Want dat is het wel. Hè. We willen wel dat ze binnen de lijntjes blijven kleuren, zeg je daarmee. Ja, weet je wel, ja. ja? Nou, daar zijn die politici dus uiteindelijk ook het allerbelangrijkste in. Dat is de, wat u daar straks zei, dat de politiek bepaalt het de ruimte. En daar mag je wel een stuk stevigheid van verwachten... en duidelijkheid ja. van verwachten. Zolang dat zo is denk ik, met dat hele professionele apparaat... Hè, wat er rond Willem-Alexander is... dat hij het echt goed blijft doen, hoor. Maar goed, ik... de, de SP vindt het eigenlijk een, een beetje een vreemdkörper... binnen ja, onze de de de ja. oké. Okay. Uh, nou ja, kijk, ja. Het, de, de, we hebben ook vertegenwoordigende democratie... dus daar gebeuren natuurlijk allerlei dingen in overleg waar niet het hele volk bij zit. En een van die dingen is de monarchie. Ja, dat, dat, in zekere zin laat die monarchie ook zien... wat voor type, mon wat voor type democratie we hier hebben. Hè. Dus het, dat, dat maakt het is in zekere zin wel eerlijk op dat punt. hoor. Want er zitten allerlei dingen in onze democratie... die helemaal niet zo rechtstreeks het volk beslist. Daar zijn allerlei, uh, uh, allerlei schuiven tussen. En dus die het is toch wel heel erg goed geregeld. Zullen we ja. daar, daar een, het slotwoord van maken? Dat het gewoon heel goed geregeld is met deze koning... die er vijf jaar zit. Want uh, ja... Ja, het, uh, het is alweer voorbij, zegt Drie uur. Ongelooflijk. Uh, Jan Kees Emmer is hier drie uur geweest. Hoofdredacteur van Oranje Boven Een van Onze vaste De Koningshuisdeskundige van Omroep WNL. Hartelijk dank voor drie uur uh, hier zijn. Uh, Hans Biesheuvel, oprichter van Ondernemend Nederland. Hartelijk dank. En Henk Tevelde, professor Nederlands geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Morgenochtend dan is er gewoon weer WNL op uh, NPO 1. WNL op zondag met de staatssecretaris van Economische Zaken en Milieu en Mona Keizer, Nick en Simon zijn er en Paul Iske en journalist uh, Hans Knoop. En straks uh, is hier uh, langs de lijn met Gert van het Hof. Ik wens je nog een fijn weekend en tot volgende week. Dag. En Radio 1. Deze week in de perstribune. Judoka Henk Grol. Over de successen in zijn carrière. Goed! Ja! Ippon. Ja, Ippon voor Henk Grol. Hij haalt de finale. Een mislukte speler van Rio. Hij wilde stoppen, maar gaat toch weer door. Dit keer in de categorie zwaargewicht.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 uw houtwerk 10 jaar lang optimaal beschermd met Sigma S2U allure. Ga naar een thuisinwinkel. NTO Radio 1